Freddy met het NOS-journaal. De is begonnen naar de hoogste baas van de FIFA, Seb Blatter. Hij wordt ervan verdacht dat hij 1,8 miljoen euro smeergeld heeft betaald... aan de voorzitter van de UEFA, Michel Platini. Platini heeft justitie daar bewijzen voor geleverd. Het hoofdkantoor van de FIFA is vandaag doorzocht. De NAM gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter... dat de waardedaling van huizen in Groningen direct moet worden gecompenseerd. Dat bepaalde de rechtbank van Assen begin deze maand. De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen zegt dat zo'n 100.000 woningen gezamenlijk ruim een miljard euro minder waard zijn geworden door de bevingen. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw stoffelijke resten gevonden van slachtoffers van vlucht MH17. De stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen en ook kleine brokstukken van het vliegtuig komen naar Nederland. De Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel hebben volgende week een gesprek met de Russische president Poetin over het conflict in Oost-Oekraïne. De strijdende partijen zijn in februari in Minsk een staart het vuur overeengekomen, maar dat wordt niet nageleefd. En vandaag nam de spanning er weer toe. Separatisten hebben de internationale waarnemers weggestuurd die de naleving van de afspraken moeten controleren. De voorzitter van het Amerikaanse huis van afgevaardigden, de republikein John Boehner, stapt op. Hij zou zo onrust in zijn partij willen voorkomen. De conservatieve tak binnen de republikeinen had geregeld kritiek op hem. Hij zou niet genoeg de confrontatie aangaan met de democraten in het Congres. Het WK van 2022 in Qatar wordt gespeeld van 21 november tot en met 18 december. Het WK van 2022 wordt niet zoals anders in de zomer gespeeld... omdat het dan met temperaturen boven de 40 graden te heet is in Qatar. Een half jaar geleden werd al besloten dat het WK naar de winter wordt verplaatst. Het weer, de laatste buien lossen de komende uren op. Vannacht kan mist ontstaan, morgen stapelwolken en zon bij zo'n graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelevaar en Sveen en Schiphol 8 kilometer. De boze taxichauffeurs rijden weer terug naar Amsterdam. En daarom reizen stapvoets. Op de A5 richting Amsterdam staat tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 4 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de A10 zelf. Richting Zaanstad staat voor de nog 2 kilometer en zijn er twee reishokken dicht. Op de ringweg van Amsterdam daar staat tussen Zeeburg en Westpoort. Dat is dus de A10 zuid richting.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 I've been thinking about you in uh, the London Beat, was dat luisteraars. Uh, te gast hier, uh, For Good Times, het duo uit uh, Haarlem uh, en Heemstede. Desiree Tegelaar en Joop Werkhuizen. Desiree, uh, we hebben in het eerste uur we een aantal nummers van jullie gehoord... die, uh, nou, noem het maar, easy listening uh, waren. Hè? Ja, klopt. Maar op feestjes en partijen, jullie gaan natuurlijk helemaal los. Hè, want uh, jullie zingen van allerlei soorten repertoire. Hè, Uiteraard. Toch? En ik hou ontzettend van entertainen. Dat kan je ook zien. Er staat een filmpje op YouTube van mij. Met, uh, daar zing ik de Italiaan in het rijn Nou, dat is geweldig. Oké. Okay. Zeg maar. Ja, want dat, dat vergeet ik nog te melden, luisteraars. Ons duo is natuurlijk ook regelmatig besteden ze aandacht aan uh, ouderen vandaag. Uh, doen jullie, zijn het Bonafide optredens die jullie daar doen? ik die doet dat ook. Hè? Die gaat ook uh, Ja, lei... nou, dat ligt er zo... gewoon een beetje aan. Want uh, wij, wij, wij verdienen eigenlijk niks. Wij doen het alleen voor de onkosten. Laten ik oh. het zo zeggen. Oké. Okay. Ja. Hey, en en uh, uh, het Rijnalderhuis hoorde ik net al vallen. Nou, dat is natuurlijk in Parkwijk in Haarlem. Dat is een gro hele grote zorginstelling. Waar uh, heel veel mensen wonen. Uh, die hebben zo'n lokale hal. Hè, waar, waar dan de mensen samenkomen. En daar treden jullie dan op. Hè? Het atrium, ja. Ja. Hoe, hoe noem je dat? Het atrium. Het atrium. Oh, ja, het okay. atrium. Dat, is, dat geldt voor elk huis. Hebben we allemaal een atrium? Nou, geen idee. Want, maar, maar, maar is je dat hetzelfde al woord als een aula, eigenlijk een aula? Nou, nee, een aula is wat anders, hoor. <laughs> en dan denk je altijd een rauwcentrum. Ja, precies. <laughs> nee, maar een, een atrium dus. En, en uh, daar hebben jullie natuurlijk uh, een rustiger repertoire, vaak, voor die oudjes, want, nou, oh, jawel, ik singen? heb zo progresie mogen. Ik wou net zeggen, dat zijn meer de liedjes van vroeger. En inderdaad, ook de, Wille de liedjes van Alberti En ja, gewoon de, de, de geëikte nummers ja. die ze graag mee wilden zingen. Als jij, als jij nou uh, uh, uh, uh, uh, mocht zeggen van nou, dat repertoire dat spreekt mij het meest aan. Wat, wat is dat dan precies? Is dat Nederlands talen, Engelstalen? Nou, het, het, wat ik. Het, het liefste zingen is toch wel de oldies uit de jaren zeventig hoor. Ja, ja ja Ja, Hotel California en zo, weet je wel. Het ja. dat, dat is gewoon heerlijk. Ja. Oh, Back e to the old, de, zeg e ik altijd. De Eagles, ja. ja Eagles. Die zijn verantwoordelijk voor jarenlange nummer 1 hits... op de top 2000 ook, hè? Hotel California, samen met Queen natuurlijk. Ja. De Bohemian Rhapsody. Boudewijn de Groot, die heeft met Avonden heeft ook nog een keer... de nummer 1 plaats uh, gehaald. Joop, wat is jouw echt jouw favoriete muziek... waarvan je zegt, van, nou, dat zet ik thuis ook op? Uh, ja, dat is toch... Dat zijn het wel de nummers van Julio Iglesias. Ja. Maar, maar heb je dan niet, want je hebt een partner ook natuurlijk. Uh, heb die, zegt die partner, maar moet je nou alweer Julio, Julio Iglesias? Nee, nee, nee nee, nee. nee, nee, Ik doe dat dan nou nou, boven. Is, is, is zij ook fan van jouw repertoire? Van, van, van jouw optreden, zeg maar? Ja, ze vindt absoluut alles leuk wat ik zing. Oh, Oké. Okay. Dat is wel handig natuurlijk als je een partner hebt... die een beetje muzikaal ook uh, support, hè? Mm, ze is wel support, maar ze is niet muzikaal. <laughs> nee, maar goed, het, het gaat om, om, om, de, om de steun, zeg maar, die je voor elkaar hebt. Want ik hoorde net, Karel Schuivering, die zit hier zeg, over mijn luisteraars... de techniek is van uh, dit duo... Die zei van, ja, een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Eigenlijk is een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja, klopt, dat, dat is nog beter. Is... De... Ja, <laughs> ja, maar een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En Karel, die, die zingt, jij zingt in een koor bij, uh, bij uh, Ruud Jansen. Ja. Dat is natuurlijk ook hier een hele bekende medewerker... bij Siemens van Zandvoort, want die heeft ook een aantal programma's hier. Ruud is een, uh, die heeft, een, heeft een groot uh, ja, zeg maar popcore. allemaal moderne waar, uh, moderne daar zingt de karom mee. Dus we hebben eigenlijk een aantal mensen hier in de studio vanmiddag die allemaal uh, bijzonder van zingen houden. Uh, we zitten nu aan de standtafel, luisteraars, bij Zand, draait door van zo moeilijk het zeggen, uh, tweede uur uh, tot zeven uur zijn we nog bij u. Uh, dan praten we altijd een beetje over de actualiteit ook. Als ik jullie nou vraag, wat is jullie nou het meest opgevallen deze week? Toen je naar het nieuws keken of naar de radio luisterde, wat, wat, wat viel uur het meest op? Nou ja, je wordt uh, bedolven onder het probleem met asiel asielzoekers. Ja, ja. Dat is, is het uh, eerste totale nieuwsplaatje ja. eigenlijk. In de omgeving waar jij woont, Joop, uh, zijn daar ook mensen gestationeerd? Mm -hmm, ja, uh, in vijf huizen komen er 700. 700? 700 op de, uh, Hoeveel inwoners heeft vijf huizen? 4000, dus is niet in een. Uh... Eigenlijk 25% asielzoekers die met, en, hun, die met hun ziel onder hun armen lopen. Ja, hey, maar uh, want hoe, hoe is het klimaat in Vijfhuizen? De, de bevolking, uh, is er veel protest? Of zijn er juist mensen die zeggen van... nee hoor, welkom. Uh, nou, we zetten <coughs> ons in voor, voor, voor die mensen. Ik denk dat de huizenprijzen gehalveerd zijn in, uh, in een dag. Dat meen je? Nee, dat is onzin. een zin. Maar nee, ja, niemand is daar gelukkig mee met zoveel mensen. Nee. En het is er maar voor korte tijd, wordt er gezegd... Ja. dat er een andere opvang ja. is. Maar, maar is, dat, is dat angst of is dat... Is dat uh, uh, zijn ze boos omdat ze zelf misschien al jaren op, uh, op huisvesting wachten... En, en zien nu gebeuren dat uh, andere mensen misschien uh, uh, voorrang krijgen? Mm, nee, dat niet zozeer. Dat... Maar het is natuurlijk een heel rustig dorp op zich... Ja. En er gebeurt eigenlijk bijna nooit wat. En ineens krijg je dan uh, ja, 700 uh, vreemdelingen. Ja, die daar in het, uh, in het dorp ook lopen. Ja, ja misschien toch ook uh, afzwaaien naar Haarlem. Hè, want dat ligt natuurlijk wel in de buurt. Ja. Want, want die mensen hebben natuurlijk ook iets. Juist een klein dorpje. We gaan eens in de grote stad kijken natuurlijk. Dus ja. dat, dat is natuurlijk wel... Of, uh, ik, hoor, ik hoor ook... Uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien op het nieuws. Je hoort ook uh, allerlei locaties waar mensen niet weg mogen. Die, die, die zijn in zo'n asielzoekerscentrum... En die mogen dan dat, dat, dat, dat centrum niet af. Dat heb ik ook wel gehoord, ja. ja. ja. Uh, maar dat is in vijfhuizen niet het geval. De mensen kunnen daar. Zijn, zijn ze er al uit? Dus ze zouden vanavond of vannacht aankomen. Dus, oh. dus. dus dat geeft een hele consternatie. Ja, absoluut. Maar als het nou ook mensen zijn die van bloemen houden. Ja. <laughs> dan is 700 bosjes. Ja, dan zit ja, <laughs> het lekker op. Maar ja, ik ben <laughs> bang dat dan. Dat, die, dat niet het geval zou zijn. Nee, nee want, want uh, daar is ook een, een Tweede Kamer uh, debat uh, van geweest deze week. Dat men dus eigenlijk uh, in, op de plek waar die asielzoekerscentra komen... dat men de uh, lokale middenstand, de mensen die daar, uh, bijvoorbeeld de bakker... Uh, uh, de gelegenheid wil geven om dan ook brood te leveren aan zo'n asielzoekerscentrum. Nu uh, wordt het altijd nog centraal door het COA wordt dat allemaal ingekocht. Dat gaat allemaal via de groothandel, zeg maar... Terwijl de mensen in de buurt, die geconfronteerd worden met al die mensen in hun omgeving... eigenlijk ook een stukje uh, baat daarbij uh, zouden moeten kunnen hebben. Bijvoorbeeld de lokale bakker of slager, die zouden het vlees moeten leveren aan, aan het uh, ja, aan, aan het ja. Centrum. Hebben jullie daar iets over uh, vernomen nee. in het nieuws? Nee. nee. nee. Maar, uh, ik, ik, ik, ik zeg dat omdat ik eigenlijk begon net over jouw bloemenstal... Ja, uh, waarom niet? Nee, dat, dit, dit soort mensen. dat zien bloemen. Nou ja, nee, ja zo'n asielse... over, Overbodige luxe. Dat, dat komt in hun cultuur niet voor. Nee, maar, maar, maar ik kan me zo voorstellen dat zo'n asielzoekerscentrum. ze gaan dat inrichten. ze zetten daar een bank, een stoel, een tafel, een televisie. Het moet ook een beetje aangekleed worden. Het moet er een beetje feestelijk uitzien. Je hoeft die mensen niet in een stal te laten slapen. Nee, dat vind ik ook. Uh, dus een bloemetje. Nou, waarom niet? En dan zou ik zeggen, van, nou, dan de lokale bloemist. Joop wijhuis in dit geval. Ja, zo, zo, zo. Zo kijk ik er wel tegenaan. Ja, je hebt een positieve instelling. Maar ik zie het wel een beetje anders. Eerlijk gezegd, Vertel Vertel, ook? Nou, ik denk gewoon dat ze nood een bosbloem gaan kopen. En de mensen zelf niet. Maar ik bedoel de organisatie eromheen. Die dus zorgen dat die mensen gehuisvest worden. Dat die mensen in een zeker klimaat terechtkomen. Waarbij ze zich behagelijk voelen, tussen aanhalingstekens... Nou, ja. voor Sevilla als vluchteling. Dat, dat, ik, ik denk toch dat ze dan meer kijken... naar die eerste levensbehoeften. En dat zijn niet momen natuurlijk. Ja, vroeger, vroeger hadden ze wel tulpenbollen ja. in de ja. oorlog. En viooltjes. We gaan nog even wat muziek, uh, van muziek genieten. Uh, uh, Desiree, ik zit er eigenlijk een beetje op te wachten. Jij zingt dat zo mooi. Welke? Nou, mag ik dan bij jou. Nou, vooruit. Zullen we ja? samen doen, Joop? Ja. Het duo For Good Times in het uh, prachtige nummer van... natuurlijk van Claudia de Brij en Jeroen van der Boom... had dankzij het concert De Toppers... waar hij het nummer ook liet horen, had er een nummer 1 hit mee. Mag ik dan bij jou. Gezongen door Desiree Tichelaar en Joop Wijkhuizen. Het duo For Good Times.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 Uh, we, we zitten aan de stamtafel. We hebben het over allerlei actuele zaken. Uh, december komt er weer aan. De discussie is alweer vroeg uh, losgebarsten. Hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Ik heb vanmorgen nog een filmpje op Facebook gezet. <laughs> Ik heb hem gezien, ja. Uh, <laughs> Ik waarbij Sinterklaas uh, uh, uh, verlangt naar Droomland. Ja. En in Droomland ziet hij eigenlijk uh, ook al die donker gekleurde mensen... Uh, waar hij ook van houdt, vertelt hij dan in, in dat filmpje... Uh, en die die ook cadeautjes wil geven. En uh, dat ze eigenlijk hun verstand moeten gebruiken. En uh, eigenlijk aan de kindjes moeten denken. En niet aan het slavenverleden toch. He? Ja, ik vind uh. het ook pure onzin. Ja. Echt waar. Ik vind het is een Nederlandse traditie. Die moet je er gewoon in houden. En ja, het heeft niets, maar dan ook totaal niets met racisme te maken, vind Nee, ik. vind ik ook niet. Echt nee. niet. Ja, ze zijn helemaal begonnen met, het is, wordt ook een beetje een prestigie kwestie. Heb ik ja, ik, ik reageer nergens meer op, op via Facebook. Ja, af en toe, dat is een leuk filmpje van Charles Duif natuurlijk. Dat vind ik wel gezellig. <lacht> maar nou, goed, ik, heb er, ik heb er in ieder geval geen, geen, geen haatfilmpje van gemaakt. Nee, ik heb, ik heb de, de, de persoon, waar die Quincy... Waar het uh, toch allemaal een beetje om draait. Ook in die actualiteitenprogramma's. zoals het de wereld draait door. En bij Pau zat hij ook uh, in zijn programma. Daar heb ik eigenlijk van gezegd, van jongen, uh, uh, ik hou ook van jou of Sinterklaas dan. Ja, ja precies. Ja, er zijn al wat van we kunnen denken, maar dat, moet, dat, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Ja. Uh, nou, de Pieter discussie is gauw opgelost, dus jullie, uh, jullie zijn het er niet mee eens. Nee, nee, ik, nee. Ik, ik hou me er ook helemaal niet meer mee bezig. Ik vind het gewoon, uh, houden zo. Ja. Maar... Hey, in het dagelijks leven, Joop heeft een succesvolle bloemestal, Maar Desiree, uh, jij, jij bent ook een, een onderneemster, om het zo maar zo zeggen. Ja, zo ze ik ga het wel een beetje noemen, ja. ja. ja ik heb dus een, een eigen bedrijf. Een eigen? Wat voor? Wat voor uh, branche? Om het zo wij zo. zitten in de autobranche. In de autobranche? En wel de auto-export. Gente, dus, BMW's, Lexus. Ja, nou nee, uh, dat Volvo's, niet hoor. Nou nee hoor. Skoda's. Hoofdzakelijke <laughs> Japanners. Japanners. <laughs> ja, want wij verschepen dus ook naar West-Afrika. Echt waar? Ja, dat is heel ver weg. Dus wij hebben heel veel te maken ook met die donkere mensen. Ja. Ja, maar hoe, want het zakelijk verkeer met die mensen dan. Uh, noem moet maar even economie bedrijven met, met uh, mensen uit het buitenland. Uh, hebben jullie daar positieve, negatieve ervaringen mee? Nou, vroeger hebben we natuurlijk ook wel veel negatieve ervaringen gehad. Maar je leert natuurlijk Weet je dan echt betonnen? Ja, zeker. Oh. Ja. Maar we doen het inmiddels ook al 35 jaar. Dus uh, inmiddels zijn we wel een beetje. Door de wol geverfd. Juist. Door de wol. Hey, heb je van de week uh, uh, oplichting op opgelicht gezien op nee. televisie? Nou, het is ook ongelooflijk dat, dat er ook... Aan uh, jonge moeders werden gewoon auto's verkocht. En die moesten dan 1000 euro aanbetalen... om überhaupt proefrit te mogen maken. Echt waar, hoor. In zo'n auto. En dan uh, uh, bleken die auto's uh, ja, eigenlijk rijp voor de sloop. Dat die mensen werden gewoon bedonderd. En daar kwamen ze op een gegeven moment ook achter. Want sommigen lieten dan die auto door, door de BOVAG bijvoorbeeld uh, keuren. Afworst. Dan de... Maar dan hadden ze die aanbetaling voor die proefrit al gedaan. Die kregen ze niet meer terug. Dus die 1000 euro waren ze al kwijt. Nou, lekker dan. Auto Autocornades lopen? Nou, dat is echt ongehoord. Echt, ja, hoe is dat bij jullie in het bedrijf, de auto's die jullie, die jullie uh, verschepen, zeg maar? Hè? Want ik, je moet toch ook een beetje instaan voor de kwaliteit van zo'n auto? Kijk, ze moeten niet verwachten dat ze een nieuwe auto natuurlijk krijgen. Maar, maar toch, toch een auto die, die mechanisch nog, nog geen gevaar oplevert op de weg, zeg maar. Ja, nou, daar is dan ook wel eens mee gezegd. Maar ze doen alles in de landen zelf, hè? Want het kost dan natuurlijk bijna niks. Als, aan, als er aan auto's wordt gewerkt, ja, zeg maar. Ja. Dus meest, ja, wat vroeger heel veel werd gedaan... waren grote vrachtwagens, vol laden met auto-onderdelen... of witgoed, of wat mm -hmm. dan ook. Ja. Maar tegenwoordig word je dus zo erg tegengewerkt... door het milieu en alle toestanden. Wat ik ook wel begrijpelijk vind in bepaalde gevallen. Maar de Dan kom ik natuurlijk meteen op volkswagen. Want daar is natuurlijk ja, voor alles om te doen. Ik. Want die Amerikanen die, die, die, die ruiken die miljarden dollars al natuurlijk. Ja. Van die boete. Die ja. Waar gaat dat geld eigenlijk naartoe, weet je dat? Geen idee. Nee, want als die boete gaat dat gewoon naar de, naar de overheid. Algemene middelen. Ik denk het, ja. Ja, ja. ja. want wat, wat heeft volkswagen gedaan, heb ik begrepen. Je moet me maar even corrigeren als ik, als ik het fout heb. Die hebben dus een bepaalde... Formule voor wat, wat mag in het milieu qua uitstoot bij dieselauto's. Ze hebben gesjoemeld ermee. Ze hebben eigenlijk een beetje verbloemd wat, er, wat de werkelijke waarde van die uitstoot was, zeg maar. En nu rijden er ja, duizenden auto's rond in Amerika. Die blijken dus niet aan die norm te voldoen. En nou zegt Amerika van jullie hebben ons bedonderd. En nou moeten jullie dan 3 miljard geloof ik of zo boete betalen. Ja, is dus in ieder geval een groot bedrag, dat weet ik wel. Ja. Hoe, hoe, hoe, want uh, de landen waar uh, jullie auto's naar exporteren... hebben die ook bepaalde voorwaarden als het gaat om milieunormen? Nee, totaal niet. Nee. Dat is ook het kromme ervan. <laughs> ja, nee, echt. Ja, ja Want Wat? wij mogen het dus niet aan het toesturen. Als het... Uh, nou, kijk, olielekkages en dergelijke, dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. ja, dat, maar gewoon... Er zijn bepaalde dingen die je daar dus niet naartoe mag sturen... vanwege uh, de milieueisen. Ja. Uh, een uh, loshangend draadje aan een of ander uh, gedemonteerd ja. artikel... dat mag niet, want nee. dan stel je voor dat het op de grond valt. Ja. Dan is dat een uh, milieudelict. Uh, hey, maar hoe, hoe komen jullie aan, je, aan, je, uh, aan de auto's, zeg maar? Gaat, kopen jullie die in? of uh, hoe, hoe werkt dat? Ja, ga via internet of uh, mond op mond... en mensen wezen ook komen brengen. Oké. Okay. En dan, uh, ja... Hopelijk hoop ik dat er natuurlijk uh, kopers komen die ze Maar dan hebben jullie, hebben jullie mensen in dienst die, die een beetje kennis van zaken hebben als het om techniek gaat, autotechniek? Ja, mijn partner die ja. weet er heel veel van. Oké, okay. ja. en, die, en die gaat dan zo'n auto keuren op zijn manier? Of, of... Nou hebben ja. Hebben jullie ook een soort garage waar je dat allemaal kunt, euh, hebben jullie een soort APK station zeg maar? Nee, waar we jou... hebben geen APK station, oh. maar we hebben natuurlijk wel een loods waar we het een en ander kunnen nakijken. Ja. En uh, gelukkig hebben we natuurlijk ook andere, nog andere werkzaamheden erbij. Ja. Zoals het laden van vrachtwagens op elkaar, bijvoorbeeld. Ah, okay. Dat wordt dan weer naar de haven getransporteerd door. Luisteraars, mijn toch, zoon. Wel, toch wel uniek vanmiddag hier bij ZFM Zandvoort. hebben we gewoon een, een zangeres die auto's exporteert. <lacht> ja, het is wel zo. Dat is toch, dat is toch geweldig? Neem alleen maar uh, uh, uh, dat je dus eigenlijk uh, met de auto gaat. En dan neem je niet de trein. Nee. En die neem ik nou wel: De Long Train Running van Chris de Burke. de Burke, en dat zou u misschien ook niet van hem verwachten, want Chris de Burke is natuurlijk vooral bekend van Lady in Red. Een rustig nummer. We gaan weer naar een rustig nummer luisteren van Joop Wijkhuis. Maar met klem nog eventjes uw, uw aandacht voor het volgende. Ze zingen niet alleen maar rustige liedjes. Ze hebben een feestelijke betwaar. Ze zingen Nederlandstalig, ze zingen Engelstalig... maar ook up-tempo-nummers, dat u niet uh, denkt uh, van... Uh, dat u alleen maar uh, ja, uh, Engelbert Humperdinck hoort of, of uh, Claudia de Brij. Nee, u hoort ook feestmuziek, u hoort ook gewoon lekker vlotte nummers. Uh, alleen omdat we het zo verschrikkelijk uh, mooi gezongen vinden van Joop... gaan we nu toch nog even genieten van zijn stem... als hij uh, een nummer zingt van uh, Neil Diamond, ik zeg altijd Nederlands Diamant... Hij komt uit België al. Hij komt naar Nederlands Diamant voorbij. Eh. <gif> uh, en uh, Joop zegt tegen uw luisteraars thuis... Ga er maar voor zitten. Hello again. Kijk even naar de techniek. Ja, daar komt hij. Hello again Hello Just call to say Hello I couldn't sleep At all tonight I know it's late But I couldn't wait Hello, my friend, hello. Just call to let you know. I think about you every night. When I'm here alone. And you're there at home.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 To love you like I do and feel this way when I hear you say hello. Hello, my friend, hello Just called to let you know I think about you every night I know it's late But I couldn't wait Hello ik heb hem even gefilmd luisteraars. Daarom was ik even bij gaan staan. Maar dat kunt u natuurlijk thuis niet zien. Ja, tenzij u natuurlijk via internet luistert en kijkt. Want kunt u via de webcam... Zoals uh, Albert-Jan Vos. Wie zit het nou via, op dit moment via zfm-live.nl... Te kijken en te luisteren. Te kijken en te luisteren. Albert-Jan, leuk dat je meeluistert. en uh, ja Speciaal voor jou gezongen. Hello again, hello. Albert-Jan zong die, toch? Ja, <lacht> ja precies. <lacht> ja. Uh, Maurice Milder, onze technische luisteraars... die uh, dat op een voortreffelijke wijze weer... uw huiskamer instuurt. Uh, de eter instuurt, zo moet ik het eigenlijk ja. zeggen. Maurice, uh, gouden handen jongen, heb je. Technieke... Ja, echt. ja, echt, echt, echt. Ik doe, nou. het je niet, ik doe het je niet na, nou, voor ons nog. Hè? Dus, nou goed, in, nou, in dit geval, ieder geval, iedere zijn vank, toch? Ja? ja, dat is waar. Ja. Ieder, jij, jij verkoopt bloemen, dat kan ik weer niet. Nee. Toch? Ik, ik kan het wel heel <lacht> een beetje doen. Nee, je zet wel altijd de bloemetjes buiten, dus. <laughs> <laughs> nou ja, dat hoort er toch ook bij, maar, ja Dat, dat is het toch een wilt. onderdeel van het leven, de bloemetjes jawel, buiten jawel. zetten. Jawel. Ja, dat vind ik wel. Where have all the flowers gone? Wie zong dat ook weer? Uh, oh, uh, Marlène Dieter, toch? Ja. En, en dan zei, en dan zei uh, Wim Zonnet, wat, wat is dat echt, hè? Ook van dichtbij, hè? Ja, Weet je toch? En Jules, en Jules ja, de Korte toch ook? Gilles de Korte? Ja, volgens mij wel. Dat was die man die langs de A9 met zijn stok zo... De Middenbergen op zoek. Die zoogde, op de Nederlandse uitvoering. <laughs> ja, precies. Uh, bijna, <laughs> bijna tien over half zeven. We hebben nog één nummer. Uh, en we hebben net al het, het vluchtelingenprobleem uh, uh, uh, een beetje besproken. Maar je zal toch maar in een ghetto wonen, Joop? Ja. ja. En, en, en daar ga jij prachtig over zingen. Mm, ja. Je ja. zingt dus eigenlijk een beetje over... Oh, jullie gaan het samen doen. We gaan het samen doen. Luisteraars, For Good Times. Het duo uit Haarlem en Heemstede... Harlem. Met een bloemenstal in vijf huizen. Vanmiddag bloemetjes in de studio. En ze zingen als een, uh, als een <coughs> mereltje voor u in de ghetto. As On a cold and crazy cargo morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause there is, is one thing that she don't need There's another hungry mouth to feed in, in the, the ghetto, ghetto. People don't I you understand The child is, is a helping hand Or well, well, he's gonna, gonna be an, an angry young man someday Take, take a look a at you and me Are we blind, blind to see? see Or do, do we, we simply turn our heads And look the other way Will the world turn? Will the world turn? And a hungry little boy with a runny nose plays in the street where the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to run the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And one night in desperation The young man breaks away He buys a gun, steals a car Tries to run but he don't get far And his mama cries As a crowd got around An angry young man face down On the street with a gun in his head In the ghetto And as the young man dies On a cold and crazy cargo morning, another little baby child is born. Look at him. And his mama cried. In de ghetto. Ja, luisteraars uh, natuurlijk bekend van Elvis Presley. Ik ken hem was alleen die... van de versie van South Park. Oké. Okay. <laughs> maar dat ben ik dan weer. Dat de is een generatiekloof, denk ik. <laughs> nou, uh, maar je kent hem toch van Elvis ook wel? Ja, ja, ja. ja. Elvis is natuurlijk... Uh, maar dit was natuurlijk Elvis en Lisa Marie, hè? Juist. Maar, maar ik ken de, de, de versie van de South Park ken ik het beste. Oké. Okay. <laughs> een mooi nummer. Uh, eigenlijk een beetje een tragisch nummer, want het gaat natuurlijk over uh, ja, armoede, hè? Ja. Ja, En uh, ja, die, die asielzoekers in Nederland, uh, overal in de wereld trouwens, die, uh, oh. ja, die hebben het. ja, Zij zagen hem eigenlijk. Ik want, want, uh, denk, nee, denk het niet. Eigenlijk. Ik zie ze met iPad lopen en ik zie ze met, uh, met iPhone. Ja. En de Zij, reis hier naartoe. Het zijn natuurlijk mensen met geld. Maar ja, want ja, ja, hoe ze kunnen vlug, ze anders die, die ze reis betalen? een oorlogsland ja. Natuurlijk. Ja, Ik vind het wel schoftig trouwens dat er mensen zijn die dan, daar uh, grof misbruik van maken. Door bijvoorbeeld taxiritten aan te bieden voor, voor, voor, voor nou, honderden euro's. Om die mensen uh, een paar kilometer verderop te doen. Ja, precies. Ja, dat zijn, maakt onderdeel uit van mensensmokkel eigenlijk, ja. hè? zeggen ze dan. Hè? Die, die, ja. Mensen schijnen ook wel te worden aangepakt, maar het ja, is ook weer moeilijk te bewijzen. Want als zo'n auto wordt aangehouden en, uh, en er wordt gevraagd van, uh, wat doen jullie in die auto? Zullen er, misschien die asielzoekers uit een stukje solidariteit met, met de bestuurder dan nog uh, hem verdedigen? Ja, want die is op dat moment geholpen. Ja, ja. Ja, zo, zo steken kennelijk mensen in elkaar. Het is, ja, het is eigenlijk, eigenlijk te, te ja. gek voor woorden. Wist u het trouwens ook, want dat schiet bijna nou ineens te binnen. We hadden het net over de ghetto. Dat uh, George Michael dat ook op een prachtige manier zingt. Dan moet je maar eens googlen. Ik geloof niet dat het op een, in een programma als Spotify is te vinden. Maar op YouTube is het zeker te vinden. Hij zingt dat live in een groot stadion in de ghetto. Ja. Ook op een, uh, op een fantastische manier, evenals het nummer, uh, uh, hoe heet dat andere nummer, wat Stevie Wonder ook, uh, ook zingt. Nou, ik kan even niet, nou, misschien kom ik er zo op. We gaan eventjes uh, een stukje muziek nog draaien en dan uh, zullen we even uh, overleggen wat wij het laatste kwartiertje van de uitzending allemaal gaan ondernemen. Ik ga uh, verder met het nummer van uh, Sailor, nou het heet ook nog Sailor. Get your feet on the ground Get your lead, get your money, get your ass in the town Ja, de groep Sailor, eigenlijk een groep waar je, waar je nauwelijks meer wat van hoort. Hè? Ik vond ze toch fantastische muziek maken. Traffic Jam, hè, over, over de feelers en zo. De wereldwijde feelers. En uh, ja, wat hadden ze nog meer? Uh, Sailor. Uh, girls, girls, girls. <lacht> Leuke nummers allemaal. Waar kwamen ze met Charles? Volgens mij zijn het, zijn het Britten. Maar uh, ja, hè? De, deze die knikt bevestigend. Volgens mij wel, ja. Ja, ja. Um, uh, jij ja, deze zei net iets over, over de zeventiger jaren, maar, maar als, als je nou terugkijkt naar die zeventiger jaren, welke groepen zijn, dan zeg je dan van, nou, dat was gewoon helemaal te gek. Maar de, ik, nou ja, sowieso de Animals. De Animals, ja. The House of the Rising Sun. Ja, ja. Credence. Credence Clearwater Revival, CCR. Ja, golden Earring. Ik ook, ook, ook. En natuurlijk niet te vergeten, de Beatles, Charles. De Beatles, wie zijn dat? Ja, dat weet jij niet, hè? Ja. ja, ik heb mijn iPadje niet aangesloten, als kon ik een Beatles laten horen. Want die staan weer niet in Spotify. Dat schijnt niet te mogen. Die, die, nee, die uh, zijn beschermd. Het repertoire is beschermd, dus dat is. Uh, ja. Dat kan ik helaas. Ja, ik, ik heb op mijn iPad heb ik alle Beatles staan, hoor. Ja, ook in een nieuwe gedigitaliseerde versie, zeg maar. Je hoort dat stereo-effect heel mooi en zo. En heel warm is dat opgefrist en zo. Dus, maar nou, volgende keer houden jullie het te goed van me. Want ik wil ja. eigenlijk vragen aan jullie, uh, uh, als jullie het leuk vonden... Uh, zijn jullie dan ah. bereid om uh, in het, volgend jaar... dus uh, dit seizoen duurt van september tot uh, ongeveer... tot en met april, dan het zandvoort draait door... en dan hebben we zomerstop, zeg maar, net als... Uh, Nationale omroep met de wereld door. Die stoppen ook op een bepaalde periode. In een bepaalde periode hebben ze vakantie. Maar zijn jullie bereid om in het voorjaar nog een keer deze kant op te komen? Om, en dan gaan we misschien dan eens wat, wat, wat, wat, wat steviger nummers ja, aanpakken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ja. ja, daar zijn we voor in. Ja, zeker. Absoluut. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Ik, uh, ik dank jullie vast uh, voordat ik het en straks ik vergeet. Kan ik jullie in ieder geval even bedanken. Ja. Namens ons natuurlijk voor deze uitnodiging. Ja, ja, nou, dat hebben we. vonden dat hebben, ons zeer vereerd. Dat hebben we. Nou, Dankjewel. Dat hoef je niet. te uh, te, te, te voelen, de, deze, want jullie zijn uh, gewoon uh, goed. Jullie, jullie brengen uh, hetgeen wat je, wat, je, wat je wil brengen, doen je op, uh, op een hele enthousiaste en, uh, en goede manier. Dus, en, uh, ik weet zeker dat de luisteraars daarvan uh, van hebben geloten. We gaan nog eventjes natuurlijk uh, de aandacht vestigen op de website van jullie: www.forgoodtimes.nl. Nou, vier moet u dan invullen voor voor, dus niet het Engelse voor, maar vier good times. .nl. En uh, Desiree, je hebt ook een eigen website. Hè? Uh, er staat ook een hele hoop informatie over jullie duo, toch? Je eigen Facebook. Web. Facebook, ja. Die de heet de... ook voor Good Times natuurlijk. Die heet ook voor Good Times. Maar, maar ze kunnen ook even naar uh, Desiree Tigelaar gaan. En dan uh, komen T ze vanzelf, uh, zien ze de website. Tigelaar met dubbel g. Met dubbel g. Met dubbel g. En uh, uh, luisteren er vanmiddag ook familieleden mee van jou? Nou, ik hoop het, maar ik denk dat de meesten aan het werk zijn. Aan het werk zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, maar de, de werk is toch voor paard, ja, nou ja, <laughs> Luxe paarden? Ja, nee. paarden en werkpaarden. En je ja. werkpaarden. De dat, ja, ja, dat is dan ook weer goed. Zeg, kennen jullie Alain Clark? Zeker. Komt ja. ook uit Zandvoort, hè? Ja. En die heeft het net als jullie over Good Days...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 fantastische zanger en uh, hij zit op dit moment, heb ik van zijn moeder gehoord, die ik sprak, uh, in uh, Amerika, om daar uh, ook weer een album op te nemen en om te gaan proberen om uh, internationaal door te breken. Nou, dat ik ben hem, benieuwd. Ja, ik gun het hem van harte, want het Absoluut. is een fantastische artiest, een heel talentvolle man. Uh, gelijk zijn vader natuurlijk, want ja... Bloedkaart, wat dat betreft waar het niet gaan kan. Albert-Jan, jongen, wees nou eens lief. en Zeg nou eens eerlijk. Welk nummer je bedoelt? Ja, dit, ik, ik kom er nog niet helemaal uit. Nee. Want maar... Albert-Jan vroeg een nummer aan van Henk Benar. Wees nou eens eerlijk. Maar ja. die, die kunnen we niet vinden. We hebben wel Wees Nou eens Lief. En uh, ja, ik weet, ik word wat ouder, maar... <lacht> Dan gaan, we, dan gaan we gewoon die, die plaat draaien van Wees nou eens lief. Doe, doe Albert Jan jongen. Ik ken die hele Vin niet, die enkel benauwd, dus dat is makkelijk. <laughs> Albert Jan jongen, wees nou eens en wees nou eens lief. Ja, vind ik ook. Appie, even lief zijn nou, hè, Jochi? Bijna vakantie op vaste, Albert Jan. Wees nou eens lief.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 Wees, eens, wees nou eens lief, Albert-Jan Verdori. Ja. Eh, het was, ik denk zomaar, het was, uh, het was de plaat die jij waarschijnlijk bedoelde. Want we kunnen geen andere Nee, team... hij bedoelde deze ook inderdaad. Ja, nou kijk. Zei die, hij, was, uh, hij vond het erg lief van je. Nou, Albert-Jan graag gedaan, man. Uh, luisteraars, we gaan afscheid nemen van ons duo hier vanmiddag aanwezig. Ik ga ze nog even bijzonder bedanken voor hun Trio komst. Trio is het eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk is het... Ja. Eigenlijk is het een... Als je de techniek kwartet? Daar, nou, ja. Vroeger waren we een kwartet. Vandaar okay. de naam For Good Time. Ze treden, ah. ook op, ze treden ook op met het metropoolorkest. En dan is het gewoon, zijn ze met z'n dertig. Dus <laughs> een blijf hobbyisten, Charles. <laughs> uh, maar luisteraars, als u het leuk vindt om deze uh, artiesten een keer op uw feestje te hebben... u hoeft daar geen kapitaal voor uit te trekken, heb ik begrepen. Ze willen uh, graag bij u komen zingen, want ze willen ook ervaring opdoen. Uh, ze doen het met, uh, met passie. En uh, ik weet zeker dat u een hele, hele leuke avond gaat beleven. Dan moeten we even surfen naar www.forgoodtimes.nl. Daar vindt u alle informatie. Kunt u DeGeré of Joop bellen. Joop Wijkhuizen uit uh, Haarlem. Meerwijk, daar woont hij. En Desiree uit Heemstede. Ze woont aan de ringvaart op zo'n mooie plek. Oh, zo mooi. Want ik Mooi zie, plekje. Een klein beetje jaloezie, uh, Cheryl. Ja, nou... Euh, <laughs> ik, ik zou er zo willen wonen, want die, die, ik, ik heb toch ja. iets met water. hoor. Want wij, samen met Yvonne, die hier, zit hier ook trouwens in de studio, luisteraars. En die wil steeds maar voor de microfoon. En dan zeg ik steeds, Von, ga weg. <laughs> ja, <laughs> ja? moeten we even met de microfoon naar de toelopen? <laughs> Nee, voor is wat dat betreft bescheiden, maar die, die zorgt heel goed voor mij... en die heeft vanmiddag ook heel goed voor ons gezorgd... want ze heeft er op het laatste moment er nog voor gezorgd... dat wij heerlijke hapjes hadden. Karel Schuiveling, de fantastische technicus van ons duo... wat vanmiddag optrad. Maurice Mulder, de technicus... Die, die kennen ons, we niet. Uh, maar, ja, en Sander Daudij, die uh, gewoon uh, lekker samen met Maurice... Uh, ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat wij te verstaan waren in de eten. En ik, ik, ik heb een bepaalde autoradio's. Uh, als je dan in Amstelveen rijdt, kun je radio Zandvoort ontvangen. Hoe oh, is dat zo? Dat is echt waar. <laughs> uh, dan moet je wel zo'n digitale radio in je auto hebben. Bij ons worden ze het meestal luid <laughs> <laughs> Kan ook weer. Uh, uh, kijk even naar onze technici. Hoeveel minuten hebben we nog voordat we uh, uh, reclame, nieuws en reclame weer voorbij komen? Nou ja. Uh, oh, wat was, ik nog vergeten ben. 1 minuut 15. Heel belangrijk om te melden, luisteraars, dat ben ik vergeten, maar het is zeker waar. Hotel, restaurant. Nee, restaurant. Café Neuf. Café Neuf. Die uh, hebben er mede voor gezorgd dat deze uitzending, uh, uitzending mogelijk werd. He, dan zeg je van, deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door een restaurant. Café Neuf. Café Neuf. In, de in, in de Haltestraat in Zandvoort. Nou, toch niet vergeten. Toch eventjes uh, genoemd. Want zij zorgen ook dat wij van die heerlijke hapjes hebben hier zo uh, in de studio. Uh, de inwendige mensen, zeg maar. Dank je wel daarvoor, uh, mensen van uh, restaurant Café Neuf in de Halterstraat. Dat ja. was heerlijk. Ik had niet genoeg zeggen. Nou, uh, bijna zijn we aan het, uh, aan het eind van uh, Zandvoort draait door. Wij wensen u natuurlijk, uh, en dat doe ik denk ik uh, namens Desiree en Joop ook. Een heel fantastisch weekend. Ook namens Karl Schuiveling, de technicus eh, Morris Mulder. Sander en eh, We hopen dat u eh, mooi weer hebt. Want dan hebben wij het ook, toch? Zo <laughs> ja, is precies. het. Volgende, we volgende week zit uh, Ruud Jans hier weer. Jan ja. met uh, Hans uh, was een ja, ja, Hans was naar. Hey Cheryl, jij ook bedankt. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. En, uh, tot uh, ja, ik ben de volgende week om drie uur weer, maar dan uh, zie ik jullie niet. Hé, hey, tot aan uh, volgende keer. Hoi hoi. Doei. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.